De opslag van bel, internet en mailgegevens moet per direct worden gestopt. Dat eist de internetprovider Bit. De organisatie spant samen met de Nederlandse Vereniging van Strafrechtenadvocaten... de journalistenvakbond NVJ en de stichting Privacy First... een kort geding aan tegen de staat. Sinds 2009 zijn telecombedrijven verplicht om gegevens van klanten... een half jaar te bewaren. Het Europese Hof oordeelde dit voorjaar juist dat het bewaren van zoveel data... een zware aantasting van de privacy vormt.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 Voor het eerst in een paar honderd jaar zijn er weer wilde katten geboren in Nederland. Volgens natuurorganisatie ARK Natuurontwikkeling zijn er twee wilde katten. Ze zijn vrijwel zeker in de veilende bossen bij vaalste wereld gekomen. Tot voor kort kwamen wilde katten hier niet meer voor. In de Eifel en de Ardennen leven grote groepen wilde katten. Omdat hun leefgebied vol begint te raken gaan de dieren op zoek naar een andere leefomgeving. Zo zouden ze ook in Limburg terecht zijn gekomen.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 Dat was de single van uh, Total Tas Snel over naar Jop want Joop, jij hebt een doelpunt. Ja, 39 dit en minuut. Eindelijk is er, uh, komt dan die, die plus van Zandvoort naar boven. En corner vanaf Zandvoort uh, gezien, de rechterkant. Patrick van der Oort, die staat op de 16 meter. Komt naar voren en komt die bal achter de keeper van AFC. Zandvoort leidt met 1-0. Oké, okay, dankjewel Joop. En goed bericht dus uh, vanuit uh, Duintjesveld. Zodat ik naar het volgende plaatje komen we weer bij terug, Joop. Tot zo. Ciao. Collega Maurice speelt er al helemaal aan. He, op ja, deze plaats van een Super. Vindt hij zo leuk, hè? de Amen Abbotrof. Ja, voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag, gaan we weer over naar Joop Fris. Ja, waar de 43 minuten ondertussen loopt en van nog steeds verwoede pogingen doet om die 1-0 uit te breiden naar 2-0. Maar ja, uiteraard dat wil AFC niet. En toch moeten we nou een beetje op gaan passen dat het niet te diep gaat. En dat het hele spel eigenlijk in de sessie is, 16 van HC moet ik dan zeggen. Want dan verre bal, dan zou het zomaar eigenlijk gelijk kunnen gaan komen. Dus oppassen is geblazen, dat is in ieder geval het credo. Zandvoort aan de bal. Even kijken, wie was dat? Petter Koper. Speelt daar Peter van de Oorden. Die gaat 16 meter, die oh, De keeper strekt zich volledig, kon die bal net even wegtikken. Maar het is wel een corner voor Sanford. Voor Sanford gezien vanaf de rechterkant van het veld. Of niet? Nee, nee die schuis overigens een dame die, uh, die gelegd de bal op de 5-meter-lijn. Dus uh, het is velens nu alweer begonnen voor HFC. Voor Sanford aan de rechterkant. Op de helft ongeveer van het veld. Een speletje. En het is niet veel verder dat, uh, dan, uh, dan uh, deze afstand. De overtreding daar van Jan Sonneveld, denk ik, zo te zien. Ja, Jan Sonneveld maakt daar een overtreding. Vrij schoppen voor HFC uh, op drie kwart van het veld, uh, maar dan op de stand zelf. Even kijken. Alles in het... Uh, nee, niet alles. Maar de HFC'ers hebben drie hele lange spitsen. En daar moet je gigantisch voor passen natuurlijk. Die, uh, als ze die nog een beetje kunnen timen, ook, dan uh, gevaarlijk. De bal gaat over, gaat over alles over het einde. En die gaat erin. Ja, uh, het is wat uh, ik net zei: een van die lange jongens. Die staat helemaal vrij achter in het 16 meter gebied. Die koopt uh, over jongen heen. Die, die bal die gaat in de verre hoek. Uh, de, de, net voor de rust is dat helaas uh, niet anders. Een 1-1 stand op dit moment. En Sandvoort had het eigenlijk veel beter van het spel. Je had al lang uh, wat doelpunten moeten kunnen maken. Dat is helaas niet gebeurd. Sandvoort mag nu weer de bal in het spel gaan brengen. Als de scheidsrechter gefloten heeft. En, dat is nog steeds niet het geval, want die bal die ligt nog niet in het midden van het veld. En dat, uh, dat ligt nu dus wel. Nou, dan gaat het fluitje oké. Okay. Stanford gaat weer uh, verwoede pogingen doen om die stand van 1-1 uh, weg te poetsen. En alsnog proberen in de rust, uh, voor, de, voor de rust moet ik natuurlijk zeggen, voor te komen. Helemaal aan de andere kant van het veld. Dit te kopen. Kan uh, gaan dreigen, gaan richting 16 meter gebied.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 Maar het is niet anders. De scheidsrechter heeft iets geconstateerd wat dus niet in de haak is. Maar wat gaat er nu gebeuren? Hij heeft de HFC de bal. Hij heeft Stamvoet de bal. Een beetje onduidelijk. Ja, ze loopt weg van de plaats van de zal ik dat maar noemen dan. En uh, ja, nee, De bal is van de wordt op de 5 meter lijn gelegd, denk ik. Zomaar. En dat gebeurt ook inderdaad.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 En nu gaat die bal over de achterlijn, dus de keeper van HC mag die bal weer gaan nemen. We spelen de 45e minuut al, al een poosje, dus op elk moment kan het rust zijn. En ik denk, ben bang dat de wetrust voorkomen een utopie zal zijn. Het is op dit moment niet anders. Soms het is het nog steeds in bal de en er is nog steeds niet gefloten, dus het kan nog steeds. Van de zij naar... Ja. ...wordt weer helemaal teruggespeeld naar Jonge Jan, Jong -Jan uh, dat is het eindsignaal van de schijzer die het absoluut die moeilijk heeft gehad. Uh, stand 1-1, dat is jammer. Zandvoort uh, uh, heeft het beste van het spel gehad, was het meeste in balbezit... ...maar hij heeft er niet veel mee kunnen doen, behalve het ene doelpunt van Van der Hoort uit die corner. 1-1 bij Rus, terhalve Zandvoort uh, tegen AFC.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 I'm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 Net als de dagbestedingslocatie van Nieuw-Inucum zelf. Cadeauwinkel het winkeltje, houtwerkplaats de werkplaats en lunchroom Bienne vu. Om drie uur middags is de trekking van de kerstloterij met mooie prijzen. Het adres is Zandvoortsalaan 165 en er is een gratis parkeermogelijkheid. Koek en soapie en het heerlijke oliebollen. De lekkerste koek wordt nog lekkerder met een overheerlijke soapie.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 Ideaal voor inspiratie voor de kerstdagen. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 5 euro per persoon bij Roserito en Slenterview Zandvoort. Meer informatie, Slenterview Zandvoort, Hogeweg 56A. De aanvang is s'avonds. 14 december is het weer zover. Dan wordt er weer een rommelmarkt georganiseerd in Theater de Gekrocht. Dit keer zal het thema kerstmis zijn, hoe kan het ook anders?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 Als je een moderne telefoon ja, hebt was. Ja, ja, ja. ja die heb ik al al al al Sorry hoor. Ja, we gaan sparen voor je. Dus tot zover de evenementagenda. Dankjewel. Nou, je zei uh, van, acht minuten heb ik niet nodig hoor. Maar dertien minuten ook goed hè. Perfect. Perfect. Hier komt een heerlijke disco klassieker van Princess. Hier is One.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 This is my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 De net gescoord Zandvoort. Prachtige voorzet van Jan Zonneveld. En uh, Patrick van der Hoort schoof hem heel mooi in de verre hoek. En er staat nu 2-1 voor Zandvoort. Maar het gaat niet gemakkelijk. Want nu is HC weer al een paar keer uh, behoorlijk doorgekomen op de helft van Zandvoort. En er moest uh, toch uh, Jonge Jan die moest een paar keer handeland ingrijpen. Dat werd hij mate vakkundig. Goed, nog voorzet van HC. Wordt weggekopt door uh, Zonneveld. In de voeten van een speler van HC. Komt die bal weer terug. En dat staat de jongen jonge op de juiste plaats om die bal heel simpel op te pakken en soms kan er weer uit gaan komen we spelen 68ste minuut dus het is nu niet echt heel erg lang meer en daar uh, gaat kijken wat derg ermee mee kan doen met die bal Berg, die beschermt die bal altijd perfect <coughs> speelt ze <hem> terug <coughs> sorry dat <met> zonneveld <coughs> ja. Hij passeert een man. Uh, Max Aardenwerk. Aardewerk naar Peter Koper. Koper gaat een meters maken. En een maken. En hij mag helemaal doorgaan. Ze legt hem af naar, van de oort. Van de oort. Kijk wat hij ermee kan gaan doen. En die dit de drukste punt op. Er zijn v 5 AFC'ers. En als hij naar de buiten speelt, Daar was Berg die was aan het inlopen. En dan is misschien wel wat meer gegaan. Maar Sanford heeft weer de bal. Op de linkerkant van het vermen. Colin, Colin gaat de 16-meter gebieden, Ik ga hem uithalen. En dat is een simpel balletje voor de keeper van de AFC. Maar goed, we spelen uh, 69e minuut. De Santos is 2-1. En na het nieuws komen we weer bij u terug. Oké, okay, dankjewel Jan Fresh In ieder geval staat SV voor nu voor wel geruststelling. Ja, enigszins. Toch? Ja, ja, ja, tuurlijk. Dat Altijd. dacht ik ook. Als je niet voor staat, kan jullie ook natuurlijk. Nee, dat is waar. Het is nog steeds overigens in de aanval. Uh, Berg, die is watervlug. En die heeft wegentjes in huis. Dat is ongelooflijk. Goed, uh, daar uh, dat gaan we straks weer verder mee op. Want uh, ik denk dat we vlak tegen het nieuws gaan zitten. Ik heb geen idee trouwens. Nee, heb je helemaal goed. Het is uh, drie minuten <lacht> voor vier uur bijna. Dus goed uh, gepland, Joop. We moeten nog gedaan worden. <lacht> en uh, straks zijn we weer terug. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, zo meteen in het derde uur. Meer over deze wedstrijd bij CFM. How you, Adrian? And it Kim Carnes. The hair is gold. It sweet surprise. I bet it didn't